Lot Lewin met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een middelbare school. Zijn zeker acht mensen doodgeschoten. De meeste slachtoffers zijn scholieren. De politie heeft in en om school ook nog explosieven gevonden. De schutter is gearresteerd. Het is een scholier. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook een agent is neergeschoten. Ooggetuigen zeggen dat de dader tijdens een les. een klaslokaal in de school in Santa Fe binnenviel. en begon te schieten. Het Openbaar Ministerie vindt dat Willem Holleder een verkapte bekentenis doet in een gesprek dat zijn zus Astrid heeft opgenomen. Hij is daarin bezorgd over een mogelijke arrestatie. Astrid Holleder getuigde vandaag opnieuw in de zaak tegen haar broer en had aangekondigd dat deze opname hem de genadeslag zou toebrengen. In het gesprek uit 2014 is Willem Holleder bezorgd dat crimineel Dino Sourel een boekje over hem open zou doen. Astrid en het OM vinden dat je niet anders kunt zien dan een bekentenis. Twee Nederlandse Syriëgangers zijn in Turkije veroordeeld tot ruim zes jaar cel voor lidmaatschap van een terroristische organisatie. In afwachting van het hoger beroep zijn de twee vrijgelaten uit de gevangenis. Ze mogen het vervolg van de zaak in Nederland afwachten volgens de advocaat. De twee mannen sloten zich een paar jaar geleden aan bij IS. Daarna liepen ze over naar een rebellengroep. En afgelopen jaar gingen ze ook daar weg. Ze wilden terug naar Nederland. Bij de Turkse grens werden ze opgepakt. De vacature voor het burgemeesterschap in Amsterdam wordt opnieuw opengesteld omdat er te weinig geschikte kandidaten zijn. Er hadden 29 mensen gesolliciteerd. Amsterdam wil nog deze zomer een nieuwe burgemeester hebben. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht droog. En dan koelt het af naar een graad of 8. Morgen een afwisseling van zon en wolken. Landinwaarts is er kans op een bui. Het wordt dan een graad of 19. En bij Pinksteren blijft het op veel plaatsen droog. Zijn er flinke perioden met zon. Bij maxima van ongeveer 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de app en vloed. Head out on the highway looking for adventure And we'll and lift the wind. Thank you.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 Yeah There's a name for it But There's a phrase that is But whatever the reason to do it by you Cat that won't cop out When there's things you're all about sure. Right on You see this cat, Chef, is a bad mother Such a mother What I'm talking about, Chef yeah? we can do it He's a complicated man But no one understands him but his woman John, Chef Good thing right here, that's why I say